En tegenover mij zit Patrick van Kessel. Goedemorgen. Goedemorgen Ben. We, Goedemorgen Zandvoort. We kennen natuurlijk Patrick van Kessel als uh, hardrockband. Zeker op, uh, op grote openbare feesten zoals Koningsdag. Nou, hardrock. Classic rock zou ik willen. <laughs> Classic rock Classic Ben. Rock. Ja, ja, dat is, het is maar een beetje wat je, wat je erin ziet. Nou ja, hardrock is toch wel wat anders. Ja, ja, rock, ja, is... Dan praat je over Metallica of ACDC. Ja, dat, dat is hardrock. Dat is hard hardrock. Hard hard wij hebben een beetje soft.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 Zullen we dat niet overnemen om vijf uur? Dat wij dan gaan spelen. Wat we normaal bij Nautiek mm. deden. Uh, maar ze hadden zoveel uh, te doen die dag. Dus ik, uh, ze zeiden van: nou we willen heel graag met jullie in zee. Maar dan op een andere datum. Dus uh, dat is 10 februari geworden. En prima. Ja, prima kijk, kijk Weet beetje prima. Nu, juist, Nautiek lag natuurlijk uit elkaar. Ja. En uh, uh, de inkruid van Zandvoort wisten jullie allemaal te vinden bij Nautiek. Ja. Een beetje een soort van traditie Nautique. van. Uh, ja. Na de duik, na Nautiek. Na, ja. Ja, en de haven heeft gewoon zijn, uh, zijn publiek wat komt kijken en blijft eten. Dus het is ja. een verschilletje. Ja, ja. Goed, 10 ja. februari. Tien, hoe laat? Februari, 8 uur. En iedereen mag naar binnen? Zeker. Zonder kaartje? Zeker. Ja, kaartjes hebben wij nog nooit aan. Dat doen we niet Nee, joh, we zijn <laughs> nog blij dat te komen. <laughs> goed, dan gaan nee. we dat zien. Maar, ja. um, Pettig van Kessel heeft ook een andere kant. Ja. En dat heet ja. De Zorgzanger. Ja. Um,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 Naar zorginstellingen in de B en anderhalf, twee jaar ben ja, klopt. Hoe is de regio? Uh, de Regio, dat is eigenlijk. Uh, ja, regio, dat is van Kastrikum... Uh, Velsen en Muiden. Uh, ik, ook in um, Alverna, Arnoud. Uh, ja, ze, zeven, zeven huizen waar ik wekelijks. Uh, nou ja, maandelijks oh. twee, twee à drie keer kom. Zo moet je zien. Hoe, hoe ziet dat eruit? Ehm. Um,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 En dan ben ik toch voor een uur. Uh, ja, plezier. Mensen zie je opleven. Het is natuurlijk hartverwarmend om te zien. Dat is echt te gek. Er zijn ja. wel twee hele verschillende dingen natuurlijk. Compleet. Maar ja, mensen blij maken is natuurlijk wel heel leuk. Of dat nou via de muziek via is. Via de soft rock. Ik, rock he, of via de soft rock. <laughs> of de, de, de classic rock. He, we, maar het is compleet anders. Iets, iets, iets anders natuurlijk. Ja. Als mensen jou willen boeken, hoe doen ze dat?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 Je hebt natuurlijk ook. Ik doe van alles. Dus ook Engelstalig. Elvis Presley. Um, noem het allemaal maar op. Als het maar tijd. een eind terug is. Als het maar een eind terug is. Ja. ja. Die website uh, staat geen classic rock op. Nee, maar dan hebben we van Kessel <laughs> Dank u wel. <laughs> ja. Nee, het nou, is dat... heel wat anders. Dus er ja, zijn ja, twee, ja, verschillende dus ook twee verschillende sites. Dus ook twee verschillende sites. Ja, ga dus niet dat uh, op één nee, site nee, zitten nee, nee, van nou.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 Doe eens een leuke optreden kan, cadeau. Dat is natuurlijk ook leuk, hè? Origineel, je geeft zo'n hele afdeling... Uh, een uur plezier. Maakt niet uit uh, hey? uh, in, als het maar in de regio is. Nou ja, ik bedoel, ik ga niet naar Maastricht, maar... Uh, maar ja 90 ik, ik, ik, ik, heb er, ik heb er veel. <laughs> oh ja, nee, oké, okay, doen we. Nee, maar goed weet <laughs> je. <laughs> um, Nee, maar goed, ik, ik, ik maak natuurlijk altijd bekijken waar ik heen moet. Maar dat is wel een, eigenlijk uh, wel een leuk idee als je zegt van nou, uh, uh, mijn, mijn familielid is een beetje uh, de midden. Ja, Ja, ja. Goh, laten we ze een leuke middag organiseren. Ja. Dan is dat natuurlijk een hartstikke leuk en origineel cadeau. Nou ja, mensen die dat horen of willen laten zien, kunnen terecht bij dezorgzanger.nl. Ja, dezorgzanger.nl, Patrick van Kessel. Oké, okay, Patrick, hartstikke ja. bedankt. Dankjewel Ben. Voor Dankjewel. Je